Ga naar PrimaFoon, BCC of KPN.com. TV kijken met DigiTennen. KPN sluit je aan. Een berg afzuizen in de ijzige kou is natuurlijk helemaal fantastisch. Maar voor hetzelfde geld geniet je in het zonnetje van een heerlijk Kaaps wijntje. Want al vanaf 449 euro vlieg je met South African Airways naar Zuid-Afrika en terug. Kijk snel op SouthAfrica.net. Dat huis van nu nog wat van de vraagprijs afgekregen. Wat denk jij? En voor die nieuwe badkamer ook te volle met betaald? Nee, flink onderhandeld natuurlijk. Dan heeft u zeker ook flink onderhandeld over de hypotheek. Pardon? Kan dat dan? Bij Fortis zijn de onderhandelingen begonnen. Kijk voor de scherpste hypotheekrente op fortisbank.nl Getting you there. Fortis. Op weg met muziek uit de Shell Made to Move Music Collection. Tank voor minimaal 25 liter en koop één van de 5 cd's voor maar 2 euro. Shell Made to Move, Get af! Gerard? Sorry. Pearl Jam in Concert. In het Goffertpark in Nijmegen. Deze week. Kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan... Hè? Wat is er? Misschien, man. de vliegt ineens een knoopje van mijn blouse af. Is dit wat groen, joh? Wat is dit, joh? Ik... Ja, ik voel me ik voel me zo vreemd. Ik wil ook boos. Ik, ik wel limonade. Eh, uh, hallo? Extra Weekend! Zie <applaus> Gerard en Michiel! Standing in line to see the show tonight and Elze Lai. Ging in Veenstra, Veenstra. Nou, ik moet even wat, uh, wat goed maken, want er zijn deze week wat filmpjes voor mij op internet verschenen dat ik meezing met Sheerse uh, ja. Madonna voor Robin ja. Williams, terwijl ik het niet in de gaten had. Nou, maar dit, dat zijn de mooiste video's. Vals. Ik heb hem de hele week aangehad, kijk. In de auto, <laughs> nachtkastje, overal Veenstra, die zingt. En by the way, dit waren er trouwens bij de Better Chili Pepper. Hey! Ja! Even kijken, vijf letters beginnen met een E, Ekdom. E-K-D-O-M. Even kijken. Ekdom! Ja hoor. Uh, Veenstra, v e e l e n s t Ja, ja, S-T-S-T. Nou goed, u kent er van Lingo en mij van. ben ik veel. Daar zijn ze weer! En als je hem nu blingo hebt gezien, dan had je hem deze week ook nog kunnen tegenkomen in de trein. Het is de multitasking Gerard. Waar is mijn fluitje? Nou, als je je broek uitdoet, dan weet ik het wel hoor. Oh, daar is mijn fluitje! Feestdagen! Nou, gaan we nou kijken wie de grootste heeft? Ja! Natuurlijk is hij ook de man van Arbeidsvitamine Vitamine. Echt om de nacht. En nu tot tien uur, extra weekend. En wat hebben wij toch weer voor een bijzondere gast? Of moeten we dat pas straks in de inhoudsopgave vertellen, meneer? Echt niet. Vanavond in deze show, de Kaiser Jeez. Naast, natuurlijk. Ja, ja, ja. En? En? Wat? Het is tien over zeven. Ja, ja, ja, ja. Vrijdagavond? Weekend! I'm the issue Cause every moment gone you know I miss you I'm a question And you're a the answer Just hold me close, boy Cause I'm your tiny dancer You make me shake And I'm never mistaken But I can't control myself Got me calling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 Ik heb telkens het idee dat die kapot is, maar dan ben ik in de war met Alia. Kapot? Ja, als in die heeft dat vliegtuigongeluk gehad. Nee, dat is Alia. Ja, dat is, dankjewel. Van de Crash as Dummies, al zei ik. en SOS, vrienden, het is uh, extra weekend tijd. We zitten weer midden in het weekend. En um, uh, je ziet er uh, verfrissend uit, Veenstra, uh, vanavond. Vind je? Ja, je no, hebt een uh, das om ook. Ja, dat ja, is ja, dus, uh, de, de, nieuwe, de nieuwe trend. Je ziet... Uh, Steeds vaker mannen lekker hip met een uh, sjaal om. Weet je wat ik van de week uh, kreeg? Nou? Tenminste, ik zag iemand met zo'n man's bag. Wat? Een man's bag. Een mannenzak. Um, ja. Nou, dat heb ik al jaren hoor. Nee, maar dan in ledervorm. Oh? Dus om de schouder heen. Dat schijnt uh, hip te zijn. Oh? Ja. Ik weet niet of de vrouwen er anders over denken. Laat ons maar even weten via ja, 3333. Drie, drie, drie, drie, beste vrouwen zijn mannen met tassen weer hip. Ja, het laatste wat ik heb meegekregen wat hip is, is heupbroek en teenslippers. Maar ja, daar heb je in de winter zo weinig aan. <tankt> teenslippers. Wel ja. nu. Je loopt voor lul. Maar damn, wat is het luchtig. Ja, heerlijk. Maar mensbag, van dan kun je ook heel hard bij slaan. Maar wat, wat, wat, wat, wat, wat ik zeg me helemaal niks, Ik nee, vind je wel een type voor een mensbag. Nou ja, dan uh, ga ik hem morgen gelijk herhalen, dat lijkt me duidelijk. Dat is een mensbag? I'm bringing mensbag. Nou, nou, dat. dat uh, vanavond een bijzondere aflevering van dit programma, lieve vrienden. Want... Moet eens even opletten, even opletten, hè? Wat ga je doen? Nou, let op. Dit. Oh, dat is een krat bier. Zo. Zo. Is er het een deel okay. van de catering? Kan iemand even een monteur brengen, want die tafelzak door zijn as heen. Ik haal hem even af, hoor. Dan komt hij weer omhoog de tafel, toch? Oeh. Oh. Ja, nou, voor alle duidelijkheid, er staat een enorm krat bier hier. Want in de studio vanavond, en daar zijn we best trots op... en ze komen ook gewoon even een paar ons live te berden brengen... de Keizertjes! Rummy, rummy, rummy, rummy! Maar dan zijn we... Ik ben zo zenuwachtig als een potje papieren. Ja? Ja, echt. Ik vind het toch wel een ding. Want ik vind, ik vind de Kaisers echt te gek. Ik ook. Ik bedoel, Employment, dat is voor mij echt de D van 2005 en ja, 2006. Dat was een I Predict a Riot. Oh my God. Dat was de, oh eerste. Dat was de eerste single die we hoorden. Weet je nog? En we nou, meteen I, uh, in de war waren. Nou, dat heb ik even gemist. Oh. Toen uh, zat voor ik nog Jubi uh, 40 te draaien. <laughs> maar For ik weet nog wel dat uh, <laughs> I Predict a Riot... Dat was, dat was ook de, de officieuze soundtrack van Lowlands 2005. Yep. En als je daar dat komt. dan hoorde... Oh, en daar zag ik ze ook voor het eerst live oh. bij Lowlands. En dit, na, Oh, te gek. Maar het, en, leuker, uh, ja, nou, dat. het leuke is ook dat uh, een van die bandleden, uh, die heet uh, Peanuts, Peanuts, ja. of Peanut, En uh, dat wordt ook naar zijn hoofd gegooid uh, tijdens concerten. Ja, nou, dat, de, ik was nog niet op de hoogte, maar ze stonden in november in de Melkweg. Stonden ze ook in Utrecht, maar ik was bij de Melkweg. En uh, er werden allemaal pinda's naar zijn hoofd gegooid. En, uh, en toen was van: ja, jongens, we kennen de grap nu wel, maar zullen we nu ophouden? Maar echt echt pellen vol, weet je wel, met pellen tegelijk ook. Baf! hop. Ik ben toch blij dat die vent geen dogshit heet of zo. Ja. Dat hij dat nog Dat is toch een stuk lastiger zijn ja, geweest. Die lucht. Ja, nee, Ik heb uh, de naam uit mijn hoofd geleerd. Oh ja, nou daar gaan we over horen. De triangel spelen graag. Ik bedoel de drummer. De drummer. Dat is Nick. Nick, oké. Okay. Ja. Uh, de bassist. Dat is Simon. De zanger. De Ricky. De slaggitarist. Dat zal... Uh, uh, oh shit, Whitey. Maar wat is echt echte naam? Ik, uh, Whitey? He, ja, dat is uh, zijn, zijn bijnaam. Alexander? Nee, hè? Shit. Nou, in ieder geval heb je je huiswerk gedaan. Dat is prettig. Andrew? Nee. Andrew? Oh, Andrew. En dan hebben we nog uh, uh, uh, de toetenist, Peanut. Kijk. Die ook Mick heet. Maar waarschijnlijk is dat ter voorkomende van Zo'n dat, hè? He? <laughs> <laughs> hey en uh, voor de rest is het al tijd voor de inhoudsopgave. Een stukje. We zitten er middenin, toch? Oh ja, dit is de inhoudsopgave. Vandaag nou, ja. in de studio, de kaars Woo! Krijgen ze ook uh, de reality check? Ja, toch? Wat ze doen. Dan moet, moet, moeten we dan niet eigenlijk Britse uh, supermarktproducten gaan opzoeken. Ja. Bij de Tesco of zo. Gewoon een doosje thee. Dat ze toch een heel erg, hè? Engelse thee en zo. Ja, of Marks and Spencer. Maar even gewoon even zoeken naar uh, supermarket.co.uk. en. Uh, producer trekt een uh, verveeld ja. gezicht. van, shit, <laughs> ik moet werken. Ja. Had hij net een lijstje een keer van tevoren al af. Voor het uitzending begon. Kan, die eens nog <laughs> kan het nog gaan meer. Kan het nog een keer. Succes. He, bijna weekend, hè? Kop op, jongen. Nee, maar we hebben in het kader van de inlandsopgave... natuurlijk zometeen als allereerste in het VN Radio Showgramma... Ah, nu alweer zin in. Nou hè? 09091236 mag er dan nou worden gebeld en uh, ja, nou ja, doorgegeven wat de algemene stand van zaken is. Precies, dat allemaal in de wildblik. Gaan we straks doen. En daarna natuurlijk het wildberoende spelletje. De Ah, en het is een moeilijke vanavond. Heb je eindelijk een keer een moeilijke genomen? Ik weet zeker dat deze niet in één keer wordt geraden. Nou, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Als, wel in een, als, als de eerste die hem uh, hoort gelijk raadt, dan... eet je uh, je sjaal op. Dan eet ik mijn sjaal op. Mm. Oké, okay. nou, dat vind ik een mooie deal. Je wordt niet vals gespeeld, mensen. Horen we Spijsvertering nog aan toe, daar ja. ga je last ja. van krijgen. <laughs> <laughs> uh, nou, dat, nou, nou, dat uh, is even de wilpik in de volk. Hey, oh, ja, nee, nee, nee, ho. Wat? Ik heb prijzen. Nee! Ja! Nee! nee. nee. nee. Ja! Nee! Ja! Nee! Ja! Oh! Want... Ik, ik denk dat heb... ik met die plastic tas hier Nee, Ja, ik, ik denk ik heb een plastic zak. Die heb ik gewoon ook mee dan. Ik heb, je namelijk... heb je van Lucille Werner gehad? Ik heb een carnavalspakket. Oh god, nee toch. Bestaande uit Polonaise Volume 3 en allerlei verschrikkelijke cd singles. <laughs> Maar we kunnen ook een album van Ben Folds erbij doen. Ik heb al oh, Madonna de gelukkig. Confessions Tour DVD. Ik oh, dat van... is te gek, dat is te gek. Dus we hebben in ieder geval prijs om weg te geven vanavond. Dat is Heel mooi, zo lullig altijd. En ik heb toch ook nog maar weer even de flippenkast van zolder gehaald, want we kunnen ook vanavond Pearl Jam kaarten weggeven. Echt? Ja. En als en je heeft, geflipt, flip, flip, flip, flip. Uh, ja, dus ik denk dat we de flippenkast ook nog maar weer moeten gaan spelen vanavond. Wauw. Nou, dan hebben we dus uh, eigenlijk dat eerste uur helemaal gehad en ook de gasten in Reality Check hebben we alleen de derde uur nog over voor de in opgave? Maar dat gaat me net niet zo snel, Gerard. Nou, dat vind ik ook. Anders dan zitten we helemaal op schema. Dat kan natuurlijk niet. Dus dat hoor je zo meteen. Ja, Ha, ah, gezellig! Het is vrijdagavond aan hond van de feestdag! Het is weer weekend. Lekker suiker! Eerst weekend! Weekend! En de volgende plaat kondig jij aan. En dan nu Robbie Williams. Ah. Oh. <laughs> Hoe hebben we het voor elkaar gekregen dat we zo dichtbij zaten? Zullen we, wil we het vrouwen echt op opzetten? Ja, me dat je? laat maar gewoon doen. Lieve luisteraars, Michiel en ik hadden het gewoon op een haar na een Op een haar na! We zitten met z'n allen bij elkaar, alle collega's. En dan gaan we overleggen over welke plaat we het meegehit. En eigenlijk waren wij gewoon de enige twee natuurlijk die al gelijk van tevoren staan met vlaggetjes. Ja, Robbie, Robbie, Robbie. Ja, en Patcher Boys. Ja, oké. Okay. <laughs> En uh, nou ja... Uh, ik weet ge... niet hoe de discussie liep. Weet je wat kwam? Weet je wel, ik, kan, ik, kan, ik, ik weet nu namelijk de reden waarom het uh, niet gebeurd is. No. Uh, we het bijna wel gebeurd, laat ik het zo zeggen. Giel was er niet bij. Dat en die was, was ervoor gaan liggen. Ja, dat was ja. het. Ja. ja, precies. Maar even voor alle duidelijkheid: de nieuwe meegids, zoals die vanmiddag is bekendgemaakt, Rehab. Ja, die vonden we dan toch wel. Uh... Chapon. Ja, Chapeau. Die is ook echt ja, heel, nee, heel hè, erg prettig. Dat we, hoor. Dat we daar geen uh, scheve gezicht over krijgen. En die Winehouse, die gaat binnenkort uh, optreden in Paradiso Amsterdam. Als, en als bezem. Ja, het is echt, uh, als je die in de plankenwinkel neerzet, ben je kwijt oh, ook gewoon, Wat hè? erg, hè? Oké, okay, je gewoon voor het spelen? Het is echt afgerust. Heb je die foto gezien? Ja! Oh! Gaat de oh, Als je hem wil zien, michielveenstra.nl, check snel. En, en daarom is die ook, uh, is, uh, is ook midden in de nacht geprogrammeerd in Paradiso. Ja, ze doet een nachtconcert. Ja, om drie uur kun je binnen en dan een goede middag en dan gaat ze weer weg. Ik denk dat ik wel ga eigenlijk. Dan kan ik ook eens een keer naar een concert. Oh ja, dat is natuurlijk midden in de nacht, dan kan het. Ja, ah, oké. Okay. Hé, hey, we waren bezig met de inhoudsopdrachten. Oh, ja. we, uh, nou, we hadden dus uh, uh, al behandeld dat we zo meteen overgaan naar de. Uh, uh, de Wildplik! Op de voet gevolgd door. De uh, voicelift? <laughs> ja, dat is uh, het tweede ding. Sorry hoor. Uh, ja. oog op de voet gevolgd door. De Lift. Nou, dan krijgen we nog uh, de Kaiser Chiefs ergens tussendoor. Uh, gaan uh, Pearl Jam kaarten weggeven. En dan hebben flip, we in flip. het derde uur. Flip, flip, flip. Natuurlijk een nieuwe. Operation DJ Sandstorm. Ja, die is weer bezig geweest, keer. keel. In de moederneukende mix. Nou ja, als ze nog tijd hebben, ook nog een woord dat scoort. Uh, ik zal kijken wat ik voor je kan doen, request. Maar laten we eerlijk zijn, deze extra weekend zal toch de boeken ingaan... als de extra weekend waarin de Kaiser Chiefs gewoon langskomen in de studio. Ja, vet hè. Zijn ze wel? al? Nee, ze zouden een uurtje of uh, acht of zo zouden ze komen. Acht uur, okay. dus, uh... Inpluggen en zo. Afgalmen. Afgalmen. En weg. Dus ze komen met een mandoline, hè? <laughs> nee, een xylofoon. Een xylofoon. Dat vond ik zo is bizars. Wat is dat ook alweer? Ja, Een piano, plum, plum, plum. soort van. Nee, maar dat je met, met van die stokjes, met van die grote bo bolle plopjes bovenop, bolle ja? plopjes, en dan op, uh, op, houten, op houten plankjes slaan. Op Amy Winehouse slaan dus. Ja. Oké. Okay. <laughs> is een beetje het effect wat je wel eens in tekenfilm ziet als je op een skelet slaat. Plum, plum, plum, plum. Ja, ik kan niet. En daar gaan doen. ze Ruby Ruby Ruby op doen. Ja, of, ja. Uh, of die andere. Want ze gaan twee liedjes doen. Oké. Okay. Ja. Nou, Heb jij de cd al gehoord? Uh, nee, jij wel hè? Oh. Mag ik een kopietje? Nee, mag niet. Nou, ik mag ik niet kopiëren. Ik werk hier. Ja, dat, ik mag het niet. Dat geeft niks. Ik, ma ik maak stikker van een kopje. Ik loop man. straks wel even met je mee. Nee, ik nou, een, ja. um, zullen we... Uh, de uh, wildplik! Ja, gaan doen? Dat het, we het zal voor doordat nog worden tijd worden, zeg. Het is namelijk tijd om even te checken hoe de sfeer is in Nederland. Het is bijna weekend en hoe sta jij daar tegenover, behalve gebukt? Goedemorgen. Hallo. Misschien handig als ik je het nummer even doe. Doe even. 09091336. Ik herhaal. 09091336. Nou dat, ja. Oh ja, hallo. Hallo. Hallo? Met Hallo. wie? Ja, met Marcel. Marcel? Wie? Ja, met Marcel. Marcel! <laughs> Hallo! Hallo! Hoe is het jongen? Ja lekker? Ja, wat uh, ja. ben je aan het doen op dit prachtige tijdstip? Vrijdagavond, bijna weekend. Oh. Ja, ik zit in de auto, ik ga het, uh, lekker trommelen met mijn bandje. Trommelen? <laughs> en je hebt de hele band opgetrommeld. Ik <laughs> werkt ja. bij de slagerij hoor ik. Ja, zoiets, ja. Maar uh, nog geen last van de trommelvliezen dan? Uh, nee, hoort op je zin, hè, meestal. Je ook, uh, rook je ook check? Drum dan in dat geval? Nou, Alles ja, zeker dat een keer op een drumstokje. Ja, hè? klaar nou, pas over. Hè? Jongen, jongen, weggeslacht. Ja. Ja. Oh, oh, ja, ja, ja, oh, hoor, ja, ja. Zoiets, ja. Zo. Nou, ja. Uh, en uh, drummen, dus uh, leuk. En een uh, ja. soort slagerij van kampen, maar dan anders? Nou, nee, meer een beetje het betere ragwerk, ja. Het betere ragwerk? Ja. Dit klinkt als een sneer richting voornoemde slagerij van kampen. Ja, ik ben er niet kapot van, eerlijk gezegd. Ja, dat is duidelijk. Hoe, uh, nee. hoe is jouw relatie in verhouding met je buren? Uh, nou goed, want Drumsal staat niet thuis. Oh, oh heel goed. Dat oh, heb, heb ik vroeger, uh, vroeger wel gehad toen ik wat jonger was, toen ik nog thuis woonde. Maar nu niet meer. <laughs> We hadden ook zo iemand in de straat wonen. En normaal oh. op zomeravond had hij zijn zolderraam open. Want die was natuurlijk met zijn ouders al lang naar de zolder verbannen. Ja. En dan uh, hoorde hij ook... Op het ja, ja, dank u. Ja, ja maar klaar. Die, die hadden waarschijnlijk dan een afspraak met de buurt. Dus zo van uh, één keer per week oefenen graag. Ja. En dat was dan de, de woensdagmiddag of zo. We hadden er ook zo een in de buurt. Ja, ja, ik had elke dag tien minuten, mocht ik van mijn ja. moeder... Oh, zo. En van de buurvrouw? Uh, Daar heb ik eigenlijk niet weinig over gehoord. Gewoon oh, okay. okay. van, van je afslaan, komt allemaal goed. Ja, goed. ja precies. Nou, uh, Marcel, uh, ik vond het een uh, behoorlijk hoogtepunt. Ik mag dat zeggen, enoverend gesprek, ja. Enoverend Moet ik <laughs> nog vragen wat jij het uh, liefst op de barbecue eet? Eh, uh, ja, sprit. Hij zegt nou drumsticks? Ja, hoef even naar nou. Hoe nou? Drumsticks? Ja! Goed beantwoord. Oké. Okay. Goed weekend, Marcel. Nee, goed weekend. Oei, oei, oei. Mooi. we nog eventjes doen? Ja, we zijn net begonnen, gek. Hou zo, ja. we zijn net begonnen natuurlijk. We zitten het middenin. Hallo met uh, extra weekend, goedenavond. Ik ben met Ellen. Een bro. Bro. Ellen! Hallo! <laughs> ik denk, waar oh, ben ik nou in terecht gekomen, ja. Ellen? Uh, ja. Dank Vertel eens even, meid. Wat ben je aan het doen? Hey, ik ben op dit moment aan het oververhuizen. Oververhuizen? Ja, ik ga eindelijk op mezelf wonen. Oh! En ga je op kamers of ga je al gelijk in een hele dikke villa? Ja, je wilt het niet geloven, maar ik zit inderdaad in een vrijstaande villa. Dat je nou, <lacht> Echt waar, joh? Echt? En hoe, ja. hoe, hoe, hoe oud ben je? Ik ben nu net 22 geworden. studiebeurzen van tegenwoordig. Oh. Eh, wat doe ik foutje op? Nou, heb je je overjaarkaart verpast? Ja, nou, inderdaad. En uh, waar staat die villa? In uh, Vierlingsbeek. Hoe? Vierlingsbeek. Oh, Vierlingsbeek. Oké. Okay. Alomgeloofde. Oh, maar je gaat op jezelf. Dat is, jongen. Dat, wat jij de komende maanden gaat meemaken, daar moet je geen video's van maken. <laughs> ja, of juist wel. En dan uh, graag even het linkje doorsturen. <laughs> <laughs> nou, ik ga het er lekker van nemen. Heel goed nou, ja, nou, ja, ik dat euh, ben een doen. Ja. Bel ons even als je de eerste nacht in je een nieuwe pand hebt gehad. Uh, dit, ja, dit is uh, zaterdagnacht eigenlijk. Nou, bel ons zaterdagnacht. We zijn hier dan niet, maar dan weten we niet dat je gebeld hebt. Nou, dan dus zou ik gewoon bellen, oké? Okay? Heel goed. Uh, heel veel ple ple plezier in je nieuwe huis hier, Ellen. Ja. Oké, okay, ik zal wel foto's toesturen. Ja, leuk. Gezellig. Gezellig. Ik ben nu al benieuwd naar de kleur van de gordijnen. Ik ook. Oh, mijn god. <laughs> oké. <Okay. laughs> Dag. Dag. Dag. Hey, oh, wat een tijd gaat die krijgen. Te gek, hè? voor oh, het eerst bij jezelf. Je je oh. Dat is zo gaf. Weet je op de eerste avond? ja Dat je echt dat, uh... in je kamer zat van... Shit, ik mag gewoon alles doen wat ik wil! Ja, en het, het dan dus niet oh. doen. Maar hoe, hoe oud was jij toen jij huis ging? Uh, 17, 18. Ja, ik was 18. Ja, ik ging eerst op kamers, dat was 3 bij 3,5 in Zeist. Ah, Zal ik nooit meer vergeten, met een hoogslaper. <lacht> en het uh, alles stoms wat ik daar een keer van heb gedaan... was met mijn uh, dronken studentenhars e uh, op die slapen gaan liggen. Maar veel te veel gezopen. En toen denk ik, iemand kot kotsen, maar ik wil niet van die trap af. Ik denk, nou weet je wat, gewoon over het randje... <lacht> Er kwam op dat moment net iemand binnen. Dat gelukkig niet. Alles goed, flat. Nee, maar de volgende ochtend was het wel wat ranzig. Want het zat over het koffiezetapparaat heen. Het was, nou ja. Kopje koffie? Ja, nou heerlijk. Nou, laten we nog even wat Lenne prikken. Ja, sorry. Hallo? Hallo? Hallo? Henk Smit. Wie? Hé? Henk Smit. Henk! Heng. Hey, Henk! Goede meidjes! Nou, dat mogen wij niet mopperen, zeg maar. Nee, je mag niet mopperen. Nou, dat is helemaal te gek, joh. Ik ben op weg naar huis, dus uh, oh, ik heb het helemaal gehad. Weekend, Goed Weekend, weekend! Ja, ook in het truc, hè, uiteraard. Juist. Nou, even de toeter dan, hè. even. Kom op. No. Oh, Oké, okay, de kopje al. Ik hou even de oren naar buiten. Ja? Daar gaat hoor. hoor. Oh, dat is echt de, de, de laatste toeter mooi mooie. Manier. ooit gehoord hebben. Oh, het weekend is net begonnen. ik ben nu al toeter. En wat gaat ja. er gebeuren dit weekend? Nou, we hebben de drummer hebben we nou gehad, hè. hier hebben we de zanger van de andere band. Ah, oh ja? Nou, daar gaan ja. we. Daar gaan we. Welke nummer wil je horen? Maak mee uit, het eerste wat je zingt. You don't have to be beautiful cool. to turn me on. <mars> don't need your side, baby. Oh. From dark to dawn. Nou ja, dat zijn, maar mijn stijl is de buur. You don't have to be rich to be a man. Don't have to be cool. Nou, <laughs> Eh <laughs> uh, Hey no particular sound, no compatible with. I just want your extra time and your. Dance, hè? I heb een beter oh, dat is de Tom Jones uitvoering. Dat hoor niet toch wel? Tom Jones. Ja, dat je weer vergeten natuurlijk, hè? Nou, Gerard, jij ken me nog Ik heb in de tijd vroeg ik altijd Space Queen van Ten Speed aan. Oh, dat ben jij! Ik ben dus die uh, oud trouwt luisteraar met een t-shirt toevallig ook nog aan vanavond, dus... hebt uh... een t-shirt aan vanavond? Nou, dat hoop ik toch wel. Het een t-shirt met een van Gerard? <laughs> Niet alleen een t-shirt, nog meer. <laughs> nou, goed. Wat, wat, wat staat er op het t-shirt dan? Dat heb ik even gemist. Dat is uh, vandaag met Vitamine. Oh! Ah. Ja, trouwe luisteraar, hè? Henk, trouwe luisteraar. Henk, we zijn trots op je. Ja, te gek, hè. We sturen een paar uh, mouwen sturen we je nog toe. Oh ja? <laughs> ja Henk, oh, Henk, Henk. Henk moet je. Henk Mouwen. En, oh, mouwen. Ik wens jou een goed weekend, hè? Henk, Henk Mouwen. Ja, hartstikke ja, ja. leuk jongens. <laughs> en. Uh, Heel veel plezier met die enorme gezellige show. Nou, dat wordt wel wat. Komt goed, hoor. Jij ja, ook, en, hè? Uh, Ik zou zeggen heel veel groeten en tot de volgende ja, keer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Hang op. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik woonde een keer in die show bij jullie. Dat is ja. gewoon de beste manier. Henk op de nou, oh yeah. tot dus weer... De wildplik! Goodbye! Ja. Nou, nou, hangt hij nou nog steeds? Ja, volgens mij hangt hij nog steeds. Henk? <laughs> ja, hoor. Nou, goed lang, maar we dus gaan even over... hardnekkig virus waar je niet vanaf komt. AMWB in Den Haag. En Dennis mooi, goedenavond. Goedenavond, Gerard. Sorry hoor dat je zo lang moest wachten, maar uh, we hadden hetzelfde probleem. Het was het waard, toch? Het oh, was oké. het waard, oké. ja. Oh, dank. Er staat nog één file en die staat op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en het knooppunt Gorkum staat er 5 kilometer. En vanwege een pechgeval is daar de linkerrijstrook dicht. Ah. En dat was hem. Dat was hem alweer. Nou, een fantastisch weekend. Hetzelfde. En tot later. Oké. Okay. Dennis mooi. gaan De B in Den Haag. En zometeen... de Voice Ja, dan weet je het vast. Mm -hmm. IQ, hè, dit, dat ja. we even kunnen praten over uh, Nelly Furtado. Zo grappig, want die plaat duurt 50 seconden aan het einde met niks. Met ja. dit. Ja, maar dat is muzikaal uh, een hoogstandje. Hoor dan hoe mooi gemuziceerd. Maar het is het ook hetzelfde. Ja, maar het is zo goed gevonden dat ik het ook zou herhalen tot in de dood. Mooi. Oh. <lacht> Sla ik door, hè? Mooi. Ja. Mo. ja, ja. <lacht> mooi plaat, dat is een mooi plaat. Mooi. <lacht> vind Dijk het haar... echt zo? Nee, toch? nee. nee. <lacht> Ik, ik, ik, ik, ik, ik ben daar soms wel eens bang voor, dat ik even niet in de gaten heb... dat ik weer terugval in mijn oude native talk. Nou, dat heb je soms wel. Ja, het leuke is, lieve luisteraars, af en toe zeggen, uh, ja. als uh, Venstre of moe is... van een beetje dronken. Voor ja. Ja. <laughs> oh, de be turn, uh, dit uh, oh, mooi. mooi. Mooi, hoor. Zijn oh. mooi? Ja. Binnenkort hebben we ook wat uh, meer uh, dingen met uh, uh, dialect en uh, dat soort shit. Zag ik je in de uh, planning. We hebben een planning. Gaan we, gaan we dialecten doen? Ja, we binnenkort met een, een echte cursus en zo. Oh, in, in, het, in het programma? In dit radioprogramma, Gerard. Oh, daar heb ik nu al zin in. Heb het, ja, jij hebt het Utrecht dan, hè? Yep. Radio halen verzold, is raad. Doe even normaal, maar. groot hey. grootste stupjes hey, van de stad. En, oh, we gaan dat tegen elkaar nu doen ook? Ja, dat, nah, nee, laat maar niet doen. We, nee. moeten, we moeten ons echt concentreren op het Engels zometeen. Hoe ja. is jouw Engels? Uh, it's pretty damn bad today. Echt waar joh? Nee, ik, nee, nee, nee. Ik, nou, raak... Je hebt de gemaakt van de groten der aarde. Nee, ik had, maandag had ik hier Garland Jeffries in de studio. Mm. Die was dan, dat was dan weer een heel leuk gesprek. Woensdag had ik Badly Drawn Boy. En die had zo'n slechte lijnverbinding dat ik weet niet wat. Die, die was niet had. goed gemut. Het was, nee. <laughs> dat was een gesprek met een baard in ieder geval. En, uh, maar het was wel interessant wat hij allemaal zei. En uh, ik, ik heb zijn dag gemaakt. Ik draaide Brother Springsteen. Dat was oh. de favoriete nummer. En uh, hij wilde niet dat we hem ophingen. Hij wilde aan de telefoon blijven hangen zodat hij het nummer kon horen door de telefoon. En de afgelopen zei ik wel, man. I was a bit cranky when I woke up this morning. But now you made my day. Oh. Dan dus zit ik op de radio. Nou jongens, wordt vanavond een geweldig concert daar in de Paradiso. Schijnt heeft het zin in. schijnt inderdaad echt een heel mooi concert te zijn geweest. Mijn schuld. Nou, heet. Mijn schuld. Champon, champon. Oh, nee toch? Nee, eigenlijk moeten we deze helemaal niet doen. Oh ja. Nee, ik, ja, ik vind, ja, dat is veel beter. Moet we wel even doen, hè? Het ja, is, uh, dames en heren, wel. bijna kwart voor acht. Oeh, wat laat alweer, hè? Nou. <laughs> en dan nu... <laughs> <laughs> The voice lifts! Yeah. Oh. Oeh, blij dat ik zit. Het is tijd voor de voicelift. We hebben een uh, behoorlijk, uh, ja, volstrekt onbekende stem. Hebben we, nou, weet je, hij is pittig, hè? Ja, ik heb hij is aan de pittige kant. Ja. Zullen we nog even voor de mensen die voor het eerst naar dit programma luisteren, ik kan hem niet voorstellen, maar stel, even uitleggen wat de voicelift inhoudt? Beer er even. We hebben de stem genomen van een bekende Nederlander. En deze op vakkundige wijze met allerlei technische foefjes in onze okay. high-tech studio. Een beetje, ja, verbouwd, Nou, verbouwd. En uh, de bedoeling is dat jij nou laat het is. Jij komt de stem. Ik vind, vind, vind, vind, vind Zullen we eh, vast, vast één ding zeggen? Het is niet Robin. Nee, ja, we gaan ze stiekem toch, Robin. Ja, nee, dat is het niet is klaar. niet die klote Robert van Bastien Adriaan en ook die pompie de Robert of een wilke Albertis. Ja, maar zij, je staat me lachen. Mag, mag, rustig dan maar. Zal ik even een tweede variant laten lukken? Laten we er een lekker ja. Ik sta er echt voor even één keer. Ik verstond in ieder geval de zin nu. Leuk om hier aanwezig te mogen zijn. Ik vind het leuk om hier aanwezig te mogen zijn. Ja, dan moet je niet te veel weggeven, want dan moet je die zaal op gaan eten. Kom op. 0 ja, ik vind als jij ja. het denkt te weten. Je wint een carnavalspakket. Dus dan weet je ook waar ja, maar je. Ja, er zit doen. ook een goede cd bij toch. Ja, en iets een. van de boodschappenband. Oh, ja, we doen er een cd van Ben Volt. Hallo, ik ben Volt bij. En dan doen we een boodschappen. Dat is helemaal goed. Hallo! Hallo? Met wie? Met Jeroen. Jeroen! Hey! Uh, ja. <laughs> Goed zo, Jeroen. Nou, je altijd... Ho hoeft het wat te zeggen. Wie denk jij dat dit was? Nou, Michiel zei dat hij pittig was. Dan denk ik dat we aan brandpeper. <laughs> nou, dus sjaal kan omblijven. Ik vond het mooi gevonden. Maar heeft iets ik... iets niet, Roen? Nee, heb je het ooit van ze uitgegeten? Het is helemaal fout. Oké okay, dan. Houden we? Dag, zeg dag. Oh, hoi. Uh. Hallo, met extra weekend. Met Jeroen? Jeroen, hey, Ik denk dat Thomas Berger die sukkel! Thomas Berger, die sukkel! Bergen. Is, nou, dat is niet aardig. Op zich niet aardig, maar het is ook niet goed. Nee. Oké, okay, dan! Nou, ik, ik vind Thomas Berger ook niet echt een uh, lichtend voorbeeld... van hoe onze aardkloot over 50 jaar uit moet zien, hoor. Nee? Nee? Nee? nee. Ik vind het wel knap. Ik vind uh, Arend Langenberg stukken leuker. Ja, we het toch dus even, even over ijs hebben, hè? Oh, doet Thomas Berger ook aan schaatsen? Ja, ja. Die, ik uh, kijk nooit. Nou ja, ik, ik ook niet al te vaak, maar ik heb wel begrepen dat Thomas Bergen meedoet... en het goed doet bij de vrouwtjes. Ja, bij want... nee, de vrouwtjes. Die man is uh, reet te populair, vergis ja. je daar niet in hoor. Maar Adam Langenberg ook, alleen zit hij net wat hoger qua doelgroep. Wat oudere doelgroep ja. is dat, hè? Hallo? Hallo? Met wie? Met Pieter. Pieter! Hoi. Wie dacht jij dat die stem was? Nou, met die zware stem de vader van Robin. Nee, Pieter. Robin is een verbouwde wekker. Die heeft geen vader. Gek. Hoezo ben ik nu ineens weg? Ja. No. We gaan gauw verder, wat mijn regisseur zwijt. Dag. Dag. Hoe no. het nog langer zit dit. Die, die, die show kan je gewoon omhouden. 3FM met de radio. Met Marcel. Marcel! We oh. hebben oh. Jeroen en Marcel van der ja, he, lijn. is dat. Marcel en Jeroenavond. Ja. Marcel en Jeroen. Goedenavond. Goedenavond. He. Ik denk dat dat Rob de Tuinman is. Ah, hij loopt de tuin, wel. Ja, dat klinkt echt heel anders. even luisteren, die stem. Uh, ik dat die aan zin, zijn... nee. nee, absoluut nee. niet. Nee, nee, nee. Nou ja, hou het op? Ja, nee, ja, in dit geval wel. Wat aan we rijmt op Rob, maar dat maakt het niet minder goed. Nee, fout. nee nou. Ja. Zeg nee, maar anders. Dag okay, Marcel. Doei. Dag. dag Zal dag. ik uh, zullen we een hint doen al? Is het uh, nu al? Of nee? Ja, ja of nou, wel, wel. het is wel. De tijd tikt door, hè? Nou, hè. Ja, ik kan een hint geven die gelijk alles weggeeft. Dat is ook wel zo jammer. Wat doe jij van een hint? Een hint. Weet je, wat, weet je wie het is? Ja? Ja, nee, oké. Okay. Yeah. Maar dat is ook niet uh, gelijk. Uh, nou, als is. ik gewoon zeg, goed bezig Herman. Ja, dan zeg ik, I'm a dancer. I want to move the floor. I'm a dancer. Maar dat doe je echt leuk. Ja, wel, hè? Ja, ook met die lijzige blik erbij mogen. En die bril. Ja, die staat standaard op, Gerard. Oh, is je staat standaard. Nou. Ja. nou, eens kijken of mensen dit... Uh... Nou, ik vind Herman. het heel moeilijk. Herman. Met wie? Van de kikker. Met Christian. Christi Christian. Oh, Is het Herman? Oh, wacht even Christian. Ho, ho, ho. ho. Ik hoor oh, allemaal ik vrouwen denk. op de achtergrond. Waarom bel jij dan? Ja. Ik denk dat ik het weet. Ja, ja nee, ge ja. Ge geef eens een van die vrouwen. Kom op. hup. Wil je een van die vrouwen ja, wat hebben? Daar. Wat denk jij dan? Kom op. Nou, uh, ik, ik, ik, uh, ik geef je er hebt eentje. Je komt er eentje. Ja. als een nest puppy springen op en neer. Heb je nou, het idee? Hoor. Ongelooflijk. Ik ben die Janne. Die Janne. Jees! Oh, oh een die Janne. Ik er helemaal niet op te letten. Sorry hey, Gerrit. Die Ja, nou, uh, we zijn helemaal in, uh, in staat van verrukking omdat we jou aan de telefoon hebben. En nou, wat fijn. weet jij ook uh, wie die verbouwde stem was? Herman. Herman. Ja. En hoe heet Herman van Achter? Ja, de achternaam, A, hè? Dat weten we niet. Ah. Heeft hij een achternaam dan? Ja. Wij kennen hem alleen als Herman. Ja, ik eigenlijk ook. Ja, dus. Ja, maar hij heeft toch echt een achternaam? Ja, ja. ja, ja. Ik heb geen idee. Als je gewoon Herman Berghuis zegt, vind ik het goed. Herman Erghuis. Nou, Herman, nou zeg. zeg. Even luisteren of dat klopt hoor. Uh, ik, ik vond het leuk om hier aanwezig te mogen zijn. Ja! Hey! Waar haal je het vandaan? Nou zeg. Goeie vrienden in de buurt. Dat betekent dat jij een carnavals uh, CD pakket krijgt. Ja! Het is blijkbaar met een de tafel. Anders ja. ben je er niet blij mee hoor. Ja, het is heel goed. en dus, uh, Vier jij carnaval, Diane? Ik niet, maar bij mijn, werk, bij mijn werk wel. Ja? Oké. Okay. Ja, waar werk je he? dan? In de kinderopvang. Oh, dan langs altijd de, oh. de dat is waar. hey, ja, Doe je een uh, Leuk cd'tje bij van uh, God. Uh, hou je van Ben Voltz? Waarvan? Nooit van gehoord. Je krijgt Ben Voltz cd oh. bij. hartstikke leuk hè? En? Hartstikke leuk. En je Diana. krijgt nog, je krijgt nog ja, wat, hoort. Want, ja, we hebben nog een uh, lopende band hier. Met ja. Daar komt hij net aan. Ik laat hem even. Ah, nee, ouder oh, is hij. Ja. Heel goed. Aan, hoor. Ja, daar is de band. Prima. Um, want uh, we hebben tien uh, artikelen uit de supermarkt. En een van die tien is voor jou. Dus noem een getal tussen de en de tien. En gaan we kijken wat er achter schuil gaat. Vijf. Vijf. Nou, eens dus even kijken wat er achter 5 vijf... Uh... Eén zak friet. Een ah! zak friet. Ah! Ja, vijf. Vlaamse of... Diepvries of... Ja? Voor de Vlaamse frieten. 1 zak diepvries friet. Ah, diep maar dan weten we nog niet uit welk land die komt. 1 zak Franse diepvriesfriet. Is ook goed. Jee! zo 50 gram of 400 gram. Eén zak Franse diepvriesfriet. 750 gram. Nou, dat is een goeie. Mooi hoor. Fijn, hè, zo'n de band. Wat vond kleurig ja, een kleurigste zak? Ja, zeker. Nou. Um, ik uh, vond het uh, fijn. Je krijgt alles thuis. Ja, hartstikke fijn. En een goed weekend, hè? Ja, hetzelfde. Fijne weekend. Later. Dag. Dag. Doei. Dag. Die komt bij mij uit de buurt hoor. Ja? Ja, joh. Oeh, is het zo? Oe. Leuk. Doe. No. Uh, tot zover. The Voicelift! I'm not sure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 Been with a G from Los Angeles. What a helicopter's got cameras just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no man, right? No. She, she ain't gotta be in the distance. She can get high all in an instant. Have you ever flown on G5 from London to Ibiza? You gotta have cake till. you'll have Sundays with your key You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I think it's a Don't stop dat jij... Uh, verdomd veel op uh, Justin Timberlake. Ja, verdomd. Oh. Zie je het ook ineens? Snoop Dogg en Justin Timberlake en Sines. En zie je over Sines gesproken, de man met het bord al. De man met nou, het de bord voorop de... staat, einde eerste uur. Inderdaad, uh, en, en, en, en voel je die spanning? Ruik je die, die, die sensatie in de lucht van er gaat iets gebeuren? Er gaat iets gebeuren. Het gebeurt, is een soort stilte voor de storm als die uh, plaatsvindt. Ze gaan zo binnenkomen, de Kaiser Chiefs in extra weekend. Zometeen in deel 2 gaan ze liedjes spelen... En doen we een uh, check met ze, Een reality check. Bier gaan ze drinken. alles wordt zo leuk. Werk zoeken is leuk, werk vinden is leuker. Dat vindt JobTrack.nl ook. De grootste banensite van Nederland voor mbo's en hbo's houdt het simpel. Geen toeters, wel banen. Je vindt er snel een passende baan. Zo hoort het toch. En zoeken werkgevers jou? Dan zet je je CV op JobTrack.nl. Ha! JobTrack.nl, het betere werk.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 De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online dating, alleen voor beter opgeleide. e-matching.nl, durft u het aan? Hey, jongens, The Comedy Factory, een nieuwe aflevering. Vanavond op Nederland 3. Lachen met Bobby Miyamoto, Anwar, Butch Bradley en MC Jurgen Reimann. The Comedy Factory, vanavond op Nederland 3. <laughs> Met vakantie, leuk. Skiën in de Alpen, duiken op Bonaire, brommeren door Thailand. Wat jij wilt. Wel goed verzekeren. Dus, eh, uh, kan-ie? Bij ORA wel. Permanente reisverzekering. Werelddekking? Vanzelfsprekend. Premie? Lekker voordelig. Dus, wel, snel, 026 440 40. ORA, direct resultaat. Beste overheid. Wij hebben twee schoolgaande kinderen... En mijn vrouw werkt part-time. Wat verandert er voor ons dit jaar? Geachte ouder. Ook in 2007...